12 uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. In Brussel gaan de EU-leiders rond deze tijd verder met overleg. Administratie van Defensie is nog altijd een rommeltje, zegt de Rekenkamer. En het kabinet moet de impasse in de bouw doorbreken, vindt VNO-NCW. Het is bewolkt en in een groot deel van het land regent het. Vanmiddag wordt het in het westen droger... En matige tot vrij krachtige zuidenwind. 7 graden in het noorden, 10 in het zuiden. Ook morgen grijs en dan volgt in de middag regen. Morgen wordt het opnieuw zo'n graad of 8. Naar Brussel, daar gaan we eerst heen. Daar zijn de regeringsleiders van de EU weer bij elkaar gekomen... om te praten over de meerjarenbegroting. Premier Rutte wilde bij aankomst nog niets kwijt... over wat er gisteren bereikt zou zijn. Ik doe echt geen mededeling over de tussenstand. Ik kan u alleen zeggen dat we er echt nog niet zijn. We gaan vandaag hard doorwerken, ook voor de Nederlandse belastingbetaler... om er een goede deal uit te halen, uh, maar we zijn er nog niet. Rutte blijft bij zijn standpunt dat ook Europa moet bezuinigen. We zijn in Nederland aan het bezuinigen en heel Europa aan het bezuinigen. Ook Europa zal echt moeten laten zien dat men bereid is uh, uh, de beroegrim aan te halen. Correspondent Tijn Sadeh nu in Brussel. Tijn, uh, zijn ze weer uh, om tafel gegaan daar? Ja, ze zijn uh, om twaalf uur weer om de tafel gegaan. Uh, ja, je hoorde net uh, Rutte uh, zeer voorzichtig zijn. Hè? Nou, uh, hij houdt zich wat dat betreft aan de afspraak. Uh, hij zei gisteren al bij uh, binnenkomst... ik hou het gewapende pistool in de binnenzak. Mm -hmm. nou, je moet bij dit soort onderhandelingen natuurlijk ook een beetje een pokerfeest opzetten. Hè? Niet te veel laten merken dat je eigenlijk ook best wel blij bent. En daar heeft Rutte best wel redenen voor. Want het laatste voorstel waarmee ze nu aan tafel gaan... daarin staat dat netto Taler Nederland zijn korting op de afdrachten aan Europa van 1 miljard behoudt. En de begroting gaat ook flink omlaag met zo'n 80 miljard. Maar ja, Rutte blijft toch cool. En dat hoort nog eenmaal bij dit spel. Hmm. Nu gaan ze dus met z'n allen om tafel. Ze zit intussen weer om tafel. Hoe gaat dat verlopen, denk je? Nou ja, uh, ik, ik, helaas mogen wij daar als journalisten nooit bij zijn. Eén uh, voor één spreekt iedereen. Ja. ja, En Van Rompuy, de raadspresident, uh, die leidt dan deze onderhandelingen. Uh, een Van Rompuy, een Belgisch uh, gewiekste diplomaat... die heb je ook echt nodig. Want je hebt uh, aan de ene kant vooral uh, een Hollande, de Franse president. Die zet de hakken in het zand. Die is voor het behoud van die enorme hoofdmoot van de landbouwsubsidies. Daar gaan miljarden, honderden miljarden naartoe. Ja. En dan heb je dan aan de andere kant... Nederland, eh, andere noordelijke landen, maar vooral Groot-Brittannië. En die willen een modernere, lagere begroting. Nou Cameron en de Britten die zeggen: met Europees geld zijn nu vooral de Franse koeien blij. Nou, die willen dat dus veranderen. Eh, Van Rompuy wil door, door, door de hele, hele weekend als nodig. Ja. Maar Angela Merkel die heeft al gezegd: nou, ik denk dat we een tweede top nodig hebben. Ja. Precies, ja, ja. ja. We wachten het met jou af. Dankjewel, Thijs Gade. Het ministerie van Defensie heeft soms geen idee waar de wapens zijn. En ook de financiële administratie is niet op orde. Daarvoor waarschuwt opnieuw de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Gerard de Jong is collegelid van die Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het dat Defensie het materiaal niet op orde heeft? Ja, dat is een, een hele oude kwestie al. dat, dat is, loopt al meer dan tien jaar. Ja. En we hebben vijf jaar geleden gezegd tegen Defensie... nou moeten jullie er echt een enta maken en uh, maak een plan. En uh, neem er de tijd voor. Maar zeg wanneer je het lekker boven water hebt. Want het probleem is, ze weten niet waar de wapens zijn, waar de munitie ligt? Nou, de administratie durft niet, nee. Dus wij zeggen niet dat de wapens weg zijn, maar we zeggen, je weet het niet. Hmm. Dat, is, dat is wel een beetje vreemd. Zou, juist bij Defensie zou je verwachten, dat is, uh, daar werken ze accuraat... volgens de regels en uh, daar klopt het. Ja, maar je wilt natuurlijk niet weten wat voor voorraden ze daar hebben. Al die onderbroeken en uh, de zakdoeken en uh, motorballen, en weet ik veel wat. Het is, oh ja, is een enorme voorraad. Daar natuurlijk. had ik even niet aan gedacht. Ik zat meer te denken inderdaad, aan wapentuigen en uh, munitie. Maar, ook, ja. maar er ja. komt uh, veel meer bij kijken. Ja. Uh, moet je zeggen, het is een chaos bij, uh, bij Defensie? Nou, een chaos. Ze zijn al jaren nu keihard bezig om, daar, om dat uh, allemaal op orde te krijgen. Alleen wij zeggen nu van, uh, ja, je had beloofd, het zou in 2012 de financiële administratie op orde, en dat halen ze niet. En ja, wij brengen elk jaar één of twee keer uh, waarschuwen daarvoor, en wij zien ook wel dat ze we moeten reorganiseren, maar we hebben steeds gezegd van, ja, tijdens de verbouwing uh, gaat de winkel wel open. Mm -hmm. En uh, ja, dat loopt nu toch, uh, het loopt uit, en we hebben tegen de minister, als je nou verstandig bent, dan maak je in een afval een plan waarvan je dat je wel kunt halen, en geen dingen beloven die je later moet intrekken. U, u zegt het ministerie ook uh, loopt risico's hè, door die, uh, die slechte administratie. Ja, natuurlijk. Dat, uh, je moet er niet aan denken dat, op een gegeven moment dat ze niet weten dat er wapens weg zijn. Dat, uh, dat kun je toch niet hebben. Het speelt al heel lang. Waar, waar ligt het eigenlijk aan? U zegt tien jaar geleden begon dat al. Uh, vijf jaar geleden al gewaarschuwd. Uh, hoe, hoe, hoe komt dat? Ja, ik, ik denk ook dat het een, een kwestie van cultuur is. Kijk, ze vechten natuurlijk liever dan dat ze zitten pennen te likken. En dat is ook helemaal niet erg, maar het moet wel gebeuren. Ik wens u daar uh, succes bij. Uh, meneer de Jong, collegelid van de Algemene Rekenkamer, dank u wel. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept het kabinet op... om de impassen in de bouw en op de woningmarkt te doorbreken. Banken en pensioenfondsen moeten substantieel gaan beleggen... in woninghypotheken, zegt werkgeversvoorman. Wientjes, morgen in het Financiële Dagblad doet hij dat. Hij wil beginnen met zo'n 130 miljard euro aan hypotheken... met een nationale hypotheekgarantie. Op bedrag zet volgens Wientjes soda aan de dijk. Met het geld moet de kredietverlening aan bedrijven... en huizenkopers op gang worden gebracht. Het kabinet moet twee onafhankelijke deskundigen benoemen die de banken en pensioenfondsen daarbij helpen, zegt Wintjes. De beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders wil dat de lijst van spullen die uit huizen van schuldenaars mogen worden meegenomen, wordt aangepast aan de moderne tijd. Die wet, de huidige wet die dateert uit 1838. Deurwaarders mogen volgens die wet alles meenemen behalve bedden, beddengoed en etenswaren voor een maand. De beroepsorganisatie voor deurwaarders vindt de lijst niet meer van deze tijd. En stelt nu voor om er speelgoed, huisdieren... en een goedkoop radio- of tv-toestel aan toe te voegen. Een dure tv mag volgens het voorstel nog altijd worden meegenomen. Oud-omroepster Hanni Lips is overleden. Ze presenteerde in de jaren 50 en 60 televisieprogramma's voor de KRO. Hanni Lips werd vooral bekend door de presentatie van kinderprogramma's. Als Tante Hanni in Hocus Pocus, dat kan ik ook. En Dappere Dodo. Ja. En Hanni Lips zwaaide dan op tv naar de kijkers. Dat werd er handelsmerk. Ze overleed in Lare. Hanni Lips was 88 jaar. Dit is het nos journaal Het Doorald Meegens. Bij een grenspost tussen Israël en Gaza is een Palestijn doodgeschoten. De man liep met een groep jongeren de bufferzone bij de grens in. Die strook van 300 meter rond de grens is verboden terrein. Israëlische militairen openden daarop het vuur. Wat de groep in de bufferzone deed, is niet bekend woordvoerder van Hamas heeft gezegd dat Israël het bestand... dat woensdagavond werd gesloten heeft geschonden door het vuur te openen. Hamas gaat de kwestie aankaarten bij Egypte. Dat heeft bemiddeld in de onderhandelingen over dat staakt het vuren. Eind vorig jaar moest het winkelcentrum Het Loon in Heerlen... voor een deel worden gesloopt, want het stond op instorten. Bewoners boven het winkelcentrum in Heerlen moesten tijdelijk worden geëvacueerd. De Vereniging van Eigenaren van het Winkelcentrum... heeft zojuist een onderzoek gepresenteerd... naar wat nou de oorzaak was van die verzakking... Verslaggever Paul Sanders. Paul, weet jij nu wat het onderzoek heeft opgeleverd? Ja, dat onderzoek heeft opgeleverd dat de verzakking van een van de pilaren in de parkeergarage... waar het eigenlijk allemaal om te doen is geweest... dat dat is veroorzaakt door de mijnwinning die onder Heerlen heeft plaatsgevonden. Er heeft in de jaren 50 uh, is er, uh, zijn er kolen gewonnen uh, onder Heerlen. Die mijn die ligt er nog steeds en na het beëindigen van, uh, van de mijnwinning heeft men die die gangen gecontroleerd laten instorten, maar daarbij zijn holtes ontstaan. Holtes in die gangen. En in de loop der jaren is in die gangen, in die holtes, is grond weggelekt, is water weggelekt en daardoor is er dus een soort van gat ontstaan. En daar is een van die pilaren in, in weggezakt. Dat is een flink stuk geweest, ongeveer vijf meter. En daardoor uh, ja, is, die, uh, is die parkeergarage is, en het gebouw dat erboven lag, is instabiel geworden. Hm. Die bewoners moesten toen tijdelijk naar een ander adres. Uh, zijn ze op enig moment in gevaar geweest? De vereniging van eigenaren die dit onderzoek heeft laten doen, die zegt van niet dat uh, ze eigenlijk meteen nadat die calamiteit heeft opgetreden, ze alles zijn gaan monitoren. En dat daaruit is gebleken dat er geen enkel gevaar is geweest voor de bewoners. De bewoners uh, in die flat die zeg maar midden in dat winkelcentrum staat, ik kijk er nu ook op uit, die, uh, uh, die hoefden eigenlijk hun huis niet uit. Dat is natuurlijk uit voorzorg gebeurd, maar ze zijn niet in gevaar geweest. Hm. Het, het flatgebouw heeft niet op instorten gestaan. En, en de bezoekers aan het winkelcentrum, wat zal maar gebeuren wanneer je net op dat moment uh, daar loopt te winkelen. Ja, daarvan zegt ook de Vereniging van Eigenaren die dat onderzoek heeft laten doen. Nee, daar is geen gevaar geweest. Uh, uh, Oké, okay, de grond is verzakt. Maar een in, van instortingsgevaar er is nooit sprake van nee. geweest. Nou is dit een onderzoek van de Vereniging van Eigenaren. Komt ook de, de gemeente Heerlen zelf nog met een eigen onderzoek? Nou, dat is nog niet helemaal bekend. Het is namelijk zo dat uh, de Vereniging van Eigenaren... dat zijn zeg maar de aandeelhouders van het winkelcentrum... die hebben dit onderzoek gelast. Daar zijn uh, de winkeliers die die panden hebben gehuurd... zijn daar niet bij betrokken geweest. Ook de gemeente is daar niet bij betrokken geweest. Sterker nog, de Vereniging van Eigenaren heeft de gemeente verboden... om op het terrein metingen te doen. De gemeente heeft nu inmiddels aangekondigd... dat ze dit onderzoek dat nu vandaag wordt gepresenteerd... dat ze dat gaan bestuderen. En dat ze dan gaan kijken of er aanleiding is... om eventueel nog aanvullend onderzoek te doen. Maar dit is wel, en dat is wel goed om even te zeggen, puur een onderzoek van de Vereniging van Eindigenaren. Dit is dus niet HET onderzoek naar de verzakking van Winkelcentrum met Loon. Paul Sanders vanuit Heerlen, dankjewel. Oppositiepartijen in Egypte hebben opgeroepen tot massale protesten vandaag tegen president Morsi. Linkse en liberale partijen zijn woedend dat Mossi veel macht naar zich heeft toegetrokken. Hij liet gisteravond een decreet uitgaan waarin staat dat zijn besluiten niet kunnen worden aangevochten. En ook ontsloeg hij de belangrijkste openbaar aanklager met wie hij een conflict had. De oppositie noemt Mossi een farao en vreest dat hij de onafhankelijkheid van de rechtsstaat ondermijnt. Gisteravond stroomde het Tahirplein in Cairo al vol met boze Egyptenaren.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 Voor het eerst gaat er een vrouwelijke coureur meedoen aan het wereldkampioenschap motorracen. De pas 15-jarige Spaanse Anna Carosco rijdt volgend jaar in de Moto3-klasse. Ze gaat het dan ook opnemen tegen de Nederlander Jasper Iwema. Carosco krijgt volgens hem de beschikking over uitstekend materiaal. Zij komt zeker in een goed team te rijden en op een goede motor. Ze komt wat ik heb gehoord op een KTM te rijden en uh, wat het teammaatje van, uh, van finales. Uh, de coureur die eigenlijk voor de wereldtitel gaat uh, aankomend seizoen. Dus uh, ja, een goed team en, uh, en een goed teammaatje. Dus uh, ja, de verwachtingen zijn waarschijnlijk uh, hoog voor haar. Jasper Iwema, hij heeft al eens eerder tegen een vrouwelijke coureur gereden. Uh, ja, en toen ik nog het uh, nationale kampioenschap reed in Duitsland... heb ik wel eens tegen, uh, tegen een meisje gereden. Ja. Ik finiste voor haar. Dus... <laughs> maar ja, uiteindelijk maakt het voor mij niet uit. Hè. Je wilt gewoon van iedereen winnen. En of het nou een jongen of een meisje is, dat maakt het niet uit. En je wilt gewoon altijd de beste zijn. Zo is dat in de sport. Het seizoen in de Moto3 begint eind maart met de Grand Prix van Qatar. Dennis mooi nu bij de ANWB. Verkeersinformatie, Dennis. Een hele goeiemiddag. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort is een groot ongeluk gebeurd. Tussen Laren en Eembrugge staat het stil over 4 kilometer... want de weg is daar afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam naar uh, Amersfoort... Uh, kies bij knooppunt Eemnes voor de A27 in de richting van Utrecht. Diezelfde A1, maar dan naar Amsterdam... staat tussen Bunschoten en Soest 4 kilometer. komt door datzelfde ongeluk, want de linkerrijstrook is afgekruist... zodat de hulpdiensten erbij kunnen komen. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein. 4 kilometer door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht bij Voorburg. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht is ook een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Rijnsweert. Twee kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Dennis mooi was dat. dankjewel. 13 over 12 is het, nog één keer de hoofdpunten. In Brussel gaan de EU-leiders verder met overleg. De administratie bij het ministerie van Defensie is nog altijd een rommeltje, zegt de rekenkamer... En het kabinet moet de impasse in de bouw doorbreken, vindt VNO en CW. Dat was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen Jurgen van den Berg hier op Radio 1 met lunch. Um, hoe heet hij al, Ja, hallo, sorry hoor. Ik ga toch echt niet langer mijn tijd verdoen. Dit is de ergste blind date ooit, sorry. Oh. Wij snappen dat u liever zelf wilt kiezen. Dus als u een keer ruitschade heeft, bel dan gewoon even met Autotaalglas. Dat mag namelijk ook van uw verzekering. Wat er ook op de groene kaart staat. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Van veel landen zie je alleen iets op tv als oranje voetbalt. Een grasmat. 360 Magazine geeft een compleet beeld. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Lees nu acht nummers voor 15 euro. Ga naar 360magazine.nl ik ben Saskia Liacham, ambassadeur van het Nationaal MS-fonds. De diagnose MS had een grote impact op mijn leven. Door het Nationaal MS-fonds kijk ik naar mogelijkheden. Geef deze week aan de collectant van het Nationaal MS-fonds... want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe... in first- en Business Class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privé-chauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first-class shower spa... Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau. En boek direct Fly Emirates. Hello Tomorrow. Heeft u de collectant van het Nationaal MS Fonds gemist? Geef op Guido 5057. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Telegraaf eist excuses van het kabinet voor het afluisteren van journalisten van die krant van Wakker Nederland. Door de staat is dat gebeurd. Het Europese Hof heeft daar een vernietigend oordeel over geveld. PvdA-kamerlid Jeroen de Koer reageert zo meteen. In het mediaforum bladenmaker Marina Ned Schaapman en Peter van der Meers, die is hoofdredacteur van NRC En Er is steeds meer commotie over het eten van die houtsnip in de wereld draait door. Dat gebeurde van de week. En dan gaat het niet alleen over de bereiding van dit beschermde vogeltje... maar ook over kok Robert Kranenborg... die toegaf dat hij wel eens illegaal houtsnip heeft gegeten. We hebben wel eens een, een diner gedaan op zondagmiddag... met de ramen dicht in een restaurant van een bevriende collega. En ze hebben illegaal uh, pikas gaan eten. Die ja. dan in de, in, de, in de buik van een ree vanuit Schotland ingevoerd werd. Moet je nagaan. En wie wordt de nieuwscanner van deze week ook een belangrijke vraag. Hoogste score tot nu toe is 77 en de laatste kandidaat heet Vincent Prast en hij komt uit Ruurlo. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Gerechtigheid kopt de Telegraaf vanochtend in koeienletters. En daarmee doelt de krant op de overwinning die is behaald... bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit heeft allemaal te maken met een zaak uit 2006. De Telegraaf toen, uh, over, uh, heeft toen berichten over staatsgeheimen... die in handen waren gevallen van crimineel Minka. De AIVD luisterde daarop de telefoons van Telegraafjournalisten af... in de hoop hun bronnen voor dat verhaal te achterhalen. Gisteren oordeelde het Europese Hof... dat Nederland daarmee de mensenrechten van de journalist heeft geschonden... en de persvrijheid heeft aangegeven... Aangetast. Een van die journalisten, Joost de Haas, is blij met de Europese uitspraak. Nou ja, we zijn uh, uiteraard ontzettend opgelucht, want uh, na zes jaar uh, is eigenlijk komen vast te staan, tot in hoogste instantie inderdaad, dat uh, de Nederlandse staat zonder enige rechtvaardiging uh, ons heeft uh, laten afluisteren en uh, dossiers in beslag heeft genomen. En het is best wel een uh, hele opmerkelijk en bijzondere uitspraak. Want uh, Nederland wordt eigenlijk bijna nooit veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nederland hoort zelfs bij de top 5 van landen met uh, heel weinig veroordelingen. En dit is de derde keer sinds 2007 uh, dat Nederland dus wordt veroordeeld. tegen schending van de persvrijheid en uh, aantasting van het uh, journalistieke brongeheim. Aan de telefoon is Jeroen Rekour, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer Rekour. Goedemiddag. De telegraaf wil excuses van het kabinet, terecht. Uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Je moet nog een kleine slag om de arm houden, want ook bij het Europese Hof kan je een hoger beroep. En we weten nog niet of de Nederlandse staat dat gaat doen. Maar zoals het er nu naar uitziet, uh, uh, heeft Nederland de gevens gereden op dit punt. Ja, bent u geschrokken eigenlijk van die uitspraak? Ja, het is wel een stevige uitspraak. Er staat er niet, niet mis, te verstaande woorden, staat er toch wel dat, uh, dat Nederland vooral de wetgeving ook niet goed op orde heeft. Uh, ja, en, en als de, de hoogste rechter op het gebied van mensenrechten, dat zegt Nederland, u schendt mensenrechten, dan moet je er wat aan doen. Dus ik neem aan dat u de minister op het matje gaat roepen. Precies. Ik heb mondelingen vragen al ingediend. Uh, en ik wil gewoon van die minister weten, uh, uh, hoe is het eigenlijk precies feitelijk? Gaat u nog een hoger beroep? Maar veel meer nog, zullen we nou die wet op de inlichtingendiensten, daar gaat het over, zullen we die nou eens zo regelen dat we ook uh, zonder mensenrechtsbeschendingen uh, de, de IVD, de geheime dienst, goed haar werk kan laten doen. Maar aan de andere kant journalisten wel beschermen bij bronbescherming. Ja. Want die mannen hebben vastgezeten, die zijn gegijzeld geweest. En het lijkt nu echt ten onrechte. Ja. Want dit is een zaak uit 2006. Je weet ook niet wat er tussen toen en nu nog allemaal is gebeurd, hè? Nee. Nee, nee het, is altijd, het duurt heel lang voordat de Europese Hof aan de beurt is. Eerst moeten de nationale rechters uh, spreken. En dan het Europese Hof zelf is ook hartstikke druk. Dus het duurt eindeloos. Uh, die tussenliggende periode is relevant. Dat gaan we natuurlijk ook vragen aan de minister. Uh, maar naar mijn weten is de wetgeving op dit punt nog niet op orde. Nou pleit de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... ...pleit voor een wettelijke regeling over bronbescherming. Daar ligt ook al jaren wetsontwerp over. En toch wordt daar niks mee gedaan. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, kijk, er liggen heel veel voorstellen voor wet en er is maar beperkte capaciteit. Maar zo'n uitspraak van het Hof maakt nog maar weer heel duidelijk dat dit veel meer prioriteit verdient dan het tot nu toe gehad heeft. Want nogmaals, je kan, uh, als, als fatsoenlijk land moet je, moet, je, moet je de geheime diensten werk laten doen... maar wel binnen goede, afgeschermde regels en daarbij journalisten beschermen. Dus wat mij betreft uh, werk aan de winkel en snelle, op korte termijn ook. En betekent dit eigenlijk niet sowieso dat de AIVD zich veel terughoudender moet gaan opstellen naar journalisten toe? Uh, ja, in zoverre... Uh, Waar het, waar het gaat om de vrijheid van journalistiek, vrijheid van meningsuiting... daar, is, daar zit die veroordeling ook op, hè. dat is artikel 10. Verder is ook artikel 8 ook nog veroordeeld, maar goed, dat wordt een technisch verhaal. Um, daar zie je dat de wetgeving niet in orde is. Uh, kijk, zo'n AIVD, daarom zeg ik ook hier, je moet wel zijn werk kunnen doen. Ik uh, bedoel, James Bond kan je niet ergens halfwege de film uitzetten... en zeggen, het mag niet meer van de wet. Dus het moet heel duidelijk zijn... Waar liggen de grenzen uh, waarbinnen de IVD kan werken? Maar dan moeten we dat wel in het geheim, want daar is geheime dienst voor, kunnen doen met toezicht achteraf. Ja, goed. U gaat de minister in ieder geval om uitleg vragen en uh, mogelijk dat wetsontwerp Nieuw Leven in bleizen. Dank u wel voor het aan de telefoon komen. Jeroen Recoert, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. De late-night talkshow van Pauw en Witteman is normaal gesproken live, maar gisteren bleek dat het programma al van tevoren was opgenomen. Dat gebeurde op verzoek van Feyenoord-hooligan Juri Kiefits, die te gast was. We hebben dit programma, dat zeiden we al, opgenomen omdat het, uh, uh, omdat jij dacht en wij ook, dat het misschien verstandiger was om dat te doen. Dat betekent dat jij uh, weer terug gaat naar 010 en wij blijven in 020. Ik vind het netjes dat je die termen zo overneemt. Doe het voor mij of blijf je dat erin houden? Ik het nou? voor jou. Oké, okay, klasse. Het is hier Amsterdam, dat Oké, okay, ja. ja President Jeroen Pauw ligt op Twitter nog toe dat het besluit om veiligheidsredenen is genomen. Italiaanse journalisten gaan volgende week staken. Ze zijn boos over een nieuw wetsvoorstel dat gaat over laster. De journalisten vinden de wet niet eerlijk. Als gewone redacteuren worden veroordeeld dan kunnen ze een jaar cel krijgen... terwijl hoofdredacties en directeuren alleen maar een boete hoeven te betalen. Italiaanse politici willen juist wel graag dat de wet er komt... omdat de media in de afgelopen tijd nogal wat politieke schandalen naar buiten hebben gebracht. Twee presentatoren van een lokale nieuwsshow in de Amerikaanse stad Bangor... hebben live op tv ontslag genomen. And finally tonight, this will be Tony and my final show together here on ABC7. The last six years have been an interesting and enjoyable time for both of us as we have been the longest-running news team in Bangor. And on behalf of Cindy and me, we have loved every moment bringing the news to you and coming into the homes with your stories of... De community en de staat en sommige recente ontwikkelingen onze En de is beste alternatief we kunnen De presentatoren Cindy Michaels en Tony Cosilio die verrasten hun uh, uh, publiek nogal met dit live-ontslag, maar ook de collega's, want die wisten ook van niks. Twee tweetal nam-ontslag omdat ze vinden dat ze door de bazen van de zender in hun werk worden gehinderd. Het management van de zender spreekt tegen dat ze zich inhoudelijk te veel met het nieuwsprogramma hebben bemoeid. Het wekelijkse gesprek met de minister van Financiën gaat door. Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe minister, zal, net als zijn voorgangers... iedere week aanschuiven bij de financiële nieuwszender RTLZ. Wouter Bos liet zich daar in 2008 voor het eerst interviewen... en Jan-Kees de Jager zette die traditie voort. De interviewers van Dijsselbloem worden Frits Wester en Lotte Ragut. U hebt de spotjes misschien al gehoord. Volgende week staat deze zender in het teken van armoede... of beter gezegd in het teken van de vraag hoezo armoede. directeur van de NPO Gerard Timmer, goedemiddag. Ja, hoezo, hoezo armoede? Ja, het is een themaweek die is ontstaan vanuit de EBU, de Europese Broadcasting Union. En het is eigenlijk een vervolg op wat we in 2007 hebben gedaan met Why Poverty. En het is een initiatief waarbij alle publieke omroepen in Europa... maar ook heel veel andere omroepen wereldwijd gezamenlijk de handen ineens slaan... om uh, de armoede, of het beeld van armoede wereldwijd, maar zeker ook in Nederland... Uh, aan een breed publiek kenbaar te maken. En in de hoop dat daar vervolgens ook een goed debat over ontstaat. Ja, Het is niet alleen op Radio 1, want de hele publieke omroep doet mee. De hele publieke omroep, Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3... de kinderzenders, de radiozenders, uh, de themakanalen... Holland Doc, uh, Spirit24... we pakken de komende week heel stevig uit... om dit thema goed uh, op de kaart te zetten. In uh, ons programma gaan we in de praktijk daaraan wijden. Dat is uh, de rubriek uh, tegen half 2 altijd aan. Wat gaat, gaat er nog meer gebeuren in gewone programma's? Nou... De basis van de themaweek, het zijn eigenlijk acht documentaires... die op Nederland 2 worden uitgezonden. En die zijn ook uh, wereldwijd in de gezamenlijkheid geproduceerd. En daarnaast zijn er heel veel programma's. Ik kan een paar voorbeelden noemen. Uh, op Nederland 1 wordt in Radar bijvoorbeeld daar ook aandacht aan besteed. Andere tijden besteedt aandacht aan altijd wat. Uh, debat op 2. Dus op die manier hebben we zowel het beeld in de wereld... hoe armoede daar een plek heeft... als ook hoe armoede in Nederland een rol speelt. Maar laten we niet vergeten, het is niet alleen een probleem wat zich in de wereld afspeelt, maar wat zich ook meer en meer in Nederland afspeelt. Ja. Het uh, themaweek wordt geopend in Utrecht. Zondag zal dat zijn. Uh, wat gaat daar allemaal nog gebeuren? Nou, in Utrecht is een groot uh, evenement. Uh, het wordt afgetrapt om, uh, om 12 uur. En eigenlijk staat uh, de stad Utrecht in het teken met uh, lezingen, met voorstellingen uh, van armoede. Dat is de kick-off bijeenkomst. Um, en dat is eigenlijk de start uh, om die hele week op radio en televisie in te leiden. Goed, hoezo armoede dus de komende week bij de publieke omroep. Programmadirecteur van de NPO, Gerard Timmer, dankjewel. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Je hebt het hele ochtend al kunnen horen. Afgelopen maandag is KRO-omroepster Hanni Lips, tante Hanni overleden. Tante Hanni maakte soms uitstapjes, dus los van haar omroepwerk... want in 1958 presenteerde zij het Eurovisie Songfestival... dat dat jaar in Nederland werd georganiseerd. De techniek liet het in de uitzending even afweten... zoals u in dit fragment kunt horen. En dames en heren, u ziet nu Hanni Lips opkomen... in verband met een extra mededeling. Ik weet niet in welke taal ze gaat spreken. Dames en heren, door technische moeilijkheden in het Eurovisie-net is het eerste lied dat van Italië straks niet in alle landen ontvangen. Het zal daarom nu nog eens overnieuw gezongen worden. In Engels... You are informed that because of technical difficulties... on the Eurovision network, the first song, Italy... hasn't been seen and heard in various countries. Therefore, this song will be repeated again. En je zou denken dat dit liedje dan dat Songfestival gewonnen heeft. Want het is toch een enorme hit geworden uiteindelijk voor Domenico Modugno. Maar dat was niet zo. Want Hanni Lips mocht later de eerste prijs uitraken aan de Fransman André Clavaux. Die won met het liedje Door mon amour. En vanavond op themakanaal Best24, vanaf half negen, is het programma, de, de documentaire Het jaar Nul te zien. En daarin aandacht voor de beginjaren van de televisie. En dus ook voor Tante Hanni. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En een nieuw gezicht en dus ook een nieuwe stem op deze plek in ons Mediaforum. Daar zijn we altijd blij mee. Marie Nanette Schaapman, hartelijk welkom. Dank je Dus we moeten jou even toch een beetje introduceren. Ik las ergens Bladendokter. Nee, ik ben geen bladendokter. Dat vind je vervelend te Ja, ik ben een blademaker. Ik uh, ben in 2005 mijn eigen bedrijf begonnen, Bloom Publishing. En ik heb... Onder die vlag uh, het tijdschrift Jan op de markt gebracht. Uh, daarna de spin-off Jantje. En uh, vorig jaar het tijdschrift Park gelanceerd. Jannetje is die er al? Jantje. Jantje is de uh, kinderversie van Jan. Ja, en die bestaat nog. Ja. En... Uh, Nee, dus ik ben een bladendokter, dat, dat heeft iets belerends. En dat is er in Nederland één, en dat is Rob van Vuren. En dat ja. doet hij met verven en uh, heel goed. Ja, ja, die, die recenseert um, ook allerlei bladen bladenden. Ja, wereld. zo is het, maar dat doe ik niet. Maar goed, m, m, m, nou goed bladendokter is dan nu misschien niet juist. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat je dat geen goede term vindt. Want dat park is een beetje mislukt. Nou ja, mislukt, het is niet gelukt. Zo zou ik het liever willen zeggen. Uh, Park was een prachtig concept. En ik ben ook nog steeds ontzettend blij dat we dat gedaan hebben. Gedurfd hebben. Het was een heel ambitieus project. En de markt uh, is, uh, is, staat op dit moment ontzettend onder druk. De advertentiemarkt ook met name. Dus uh, ja, dan, uh, dan kan het ook een keer niet goed gaan. En bij Park is, uh, is het niet gelukt om een, een gezonde titel op de markt te brengen. En ik wil graag uh, mooie, gezonde titels op de markt brengen. Dus dan moet je ook kunnen stoppen als het niet lukt. Ja. Maar ik vind, uh, wat wij dat jaar met Park hebben neergezet... Uh, ben ik ook heel trots op. Jij en, vond het een uh, mooi blad, Peter? Ja, ik vond het een mooi blad. Ik was een supporter van het, uh, van het blad. Uh, um, ik ben namelijk ook een, uh, een, een grote bewonderaar van uh, Vanity Fair. Um, en zijdert twintig jaar droom ik er al van. Uh, onder andere met de, de man die nu WPG leidt, Compliment. Clement. Uh, uh, om eens een uh, Belgisch-Nederlandse Vanity Fair op de markt uh, te brengen. En, en Park kwam daar heel dicht in de buurt, namelijk... Uh, en een lekkere glossie. Uh, en ik hou van uh, glossies. Zondagochtend met een croissantje en een glossie is, is zalig. Maar een glossie die ook, die ook die er staat, die inhoudt. Een journalistieke die, glossie. Ja, was. als ja. ik dan zag wat, uh, wat Park deed met het allereerste nummer... met een, een interview met Matthijs van Nieuwkerk... dat echt een fantastisch interview uh, was... dan denk ik, hé, hey, hier zetten ze een standaard... Die we, die we tot nu toe niet, uh, niet kennen. En dus heb ik ook uh, heel erg getreurd... toen het uh, na vijf, zes nummers uit de markt ja. gehaald Veel had. fotografie deden jullie ook. Want het zag gewoon heel mooi uit het blad... Maar maar hoe kan het dan dat dat dan toch niet aanslaat in nou, Nederland? De advertentiemarkt staat enorm onder druk. De, alle tijdschriften hebben het eigenlijk op dit moment mm -hmm. ontzettend moeilijk. Dus uh, uh, er gaan uh, ook meer tijdschriften hier echt last van hebben en uh, wellicht stoppen. En we hadden zware concurrentie. We zaten uh, een, een zo kwalitatief tijdschrift waar zowel uh, uh, kwalitatieve journalistiek in zit... Als hele mooie fotografie. Kost veel geld om te maken. Dus moet uh, ook echt uh, leven op twee inkomstenbronnen. En dat is zowel een lezersmarkt als een advertentiemarkt. Als, en advertentiemarkt stond bij ons zo onder druk... Dat, daar kan je gewoon niet mee ah, ja. doorgaan. Dus, Conclement en ik hebben ook samen besloten: uh, ja, dit, dit kan niet. Ik kon ook niet beloven van het gaat er in 2013 veel beter uitzien. Want dat weten we gewoon niet. Maar en heet. Het ziet er vooralsnog nog helemaal niet zo nee, maar heel uit. Wat, wat betekent dat voor jouw werk dan? Want jij bent, jouw passie is het maken van bladen en bedenken van dingen. Maar dat wordt, dat wordt alleen maar minder, lijkt dan. Ja, lijkt nee, dat is wel een beetje het, uh, het cliché bij dit soort dingen. Het was natuurlijk ongelooflijk zonde. En daar heb ik ook echt wel verdriet over gehad. Uh, nu ben ik met uh, mijn bedrijf. Een nieuwe tak begonnen, Bloom Creative. En daar ben ik met een aantal blademakers, uh, creative directors, art directors... ben ik uh, mooie uh, concepten aan het bedenken voor sterke merken... die op dit moment wel geld hebben om iets moois op de markt te zetten... We zitten nog in een hele opstartende fase. Maar het geeft heel veel energie. We zijn met heel veel spannende projecten bezig. En uh, dat is ook weer heel leuk. Dus het is ook weer een nieuw begin okay. voor mij. Nou, hartstikke ja. goed. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media. Eerst het laatste nieuws. Dat komt via Dorald Megens tot ons. Radio 1. Het NOS-journaal. De man die twee jaar geleden in Malmö op immigranten schoot, moet levenslang de gevangenis in. De rechtbank heeft de man van 40 veroordeeld voor twee moorden en vijf pogingen tot moord. Hij had in totaal 15 keer op mensen met een donker uitgeschoten, meestal in het donker en vanuit de struiken. De verzakking van winkelcentrum Het Loon in Heerlen is veroorzaakt door de mijnbouw uit de jaren 50. Daardoor zijn breuken in de grondlaag ontstaan. en Die leidden ertoe dat zand en grondwater wegspoelden. Ook direct onder een pijler van de parkeergarage. Blijkt uit onderzoek van de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum in Heerlen. En het grootste pensioenfonds ABP reageert afwijzend op het werkgeversplan om banken en pensioenen substantieel te laten beleggen in woninghypotheken. De werkgeversorganisatie VNO NCW wil met de beleggingen door pensioenfondsen de impasse in de bouw en op de woningmarkt doorbreken. Onze woordvoerder kiest de ABP voor een bepaalde mix in het beleggingsbeleid om risico's te spreiden en voor een zo hoog en veilig mogelijk pensioen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Een regengebied is vanochtend vanuit het westen het land binnengetrokken en inmiddels is het overal gaan regenen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Op verschillende plaatsen komt de zon tevoorschijn en aan het einde van de middag wordt alleen in Limburg nog regen verwacht. Het wordt vandaag maximaal 7 graden in het noorden en 10 in het zuiden. De zuidwestenwind is vanmiddag meest matig en neemt steeds meer in kracht af. Vanavond zijn er enkele opklaringen en wordt het nevelig. Op verschillende plaatsen ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt vannacht naar 4 graden en alleen in het uiterste zuiden blijft de temperatuur steken op een graad of 6. Daar kan af en toe nog wat regen vallen. Morgen is het grijs met vooral in de middag in het hele land van tijd tot tijd motregen. tot dan een graad of 8. Zondag ligt de maximumtemperatuur een paar graden hoger. Het wordt een onstuimige dag met eerst nog veel bewolking en enkele buien en later ook wat zonnige momenten. AMBB verkeersinformatie Er is een groot ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Drie kilometer file tussen Blaricum en Soest. Het staat daar zo goed als stil, want de weg is daar afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort rijdt het beste om via Utrecht... door vanaf het knooppunt 1 de A27 te kiezen. De A1 naar Amsterdam, tussen Amersfoort-Noord en Soest... 8 kilometer door dat ongeluk. De linkerijstok is daar een tijdje dicht geweest... zodat de hulpdiensten er makkelijk bij kunnen. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... daar loopt het Vast bij Den Haag tussen het Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein. Vier kilometer door een ongeluk. De is dicht. En op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Rijnsweert Vier kilometer. Komt ook door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Marie Nanette Schaapman, Bladenmaker... en Peter van der Meers is hoofdredacteur van NRC Handelsblad. We beginnen even over de te Telegraaf. Um, gerechtigheid Ze staat met een grote kop vanochtend op de Telegraaf. Uh, vertrouwde chocoladeletters hebben ze uit de kas gehaald. Na een uh, lange juridische strijd zijn twee journalisten van die krant... door het Europese Hof van de Rechten van de Mens in het gelijk gesteld. De AIVD heeft uh, de twee onterecht afgeluisterd. Het uh, ging over die zaak in 2006. Uh, Peter van Mis, heb je je collega Jules Paradijs al gefeliciteerd? Nou, ik wil het graag bij deze doen, want het is natuurlijk wel een belangrijke zaak. En ik ben heel blij dat het Europees Hof van de Rechten van de Mens... geoordeeld heeft zoals het geoordeeld heeft. En wat daar eerst al gezegd werd in de uitzending... het is de derde keer in relatief korte tijd dat Nederland veroordeeld wordt hiervoor. Dus, dus denk ik moeten we wel eens kijken naar, naar de wetgeving. Want vrijheidsberoving en verschillende gevallen zijn journalisten van hun vrijheid uh, beroofd. Vrijheidsberoving is toch wel iets heel belangrijks en uh, is een ultiem middel. En als blijkbaar journalisten uh, in de gevangenis gezet worden uh, uh, om hen echt te gijzelen om hun bronnen uh, uh, prijs te geven, ja, dat is iets wat, wat, wat ernstig is. En dan is het goed dat het Hof van de, nadat Nederland de Hoge Raad uh, de AIVD in het gelijk gesteld, dat uh, is dus de Telegraaf in beroep gegaan en krijgt nu gelijk, dan denk ik dat we daar heel blij moeten over zijn. Maar het is dus ons moeten beraden over hoe kan het dat een land als Nederland dit nu uh, drie keer te tegen de lamp loopt? Ja. Mm -hmm. uh, maar Marinette, uh, uh, ja, beetje, beetje Amerikaanse toestanden lijkt dat wel hè? Watergate uh, zo. Het is Watergate-achtig inderdaad. Uh, ik ben, uh, ik ben ook blij dat deze uitspraak er is, omdat de journalistiek, de Nederlandse journalistiek of onderzoeksjournalistiek overal ter wereld heeft een uh, controlerende functie en moet die kunnen uitoefenen. En die valt of staat eigenlijk bij uh, het hebben van bronnen. Zonder bronnen kan je uh, geen uh, goede journalistiek uh, voeren. Dus het beschermen van die bronnen is ontzettend belangrijk. Anders uh, ja, dan, dan wordt het heel lastig voor de journalistiek... om, om uh, mm. echt mooie, goede verhalen... en de, de controlerende functie van de journalistiek is natuurlijk altijd ongelooflijk belangrijk. En die valt of staat ook bij hele goede bronnen. Ja. En goede beveiliging van die bronnen. Uh, Peters hebben, uh, nou ja, ik zei het al. De voorpaganda is ongeveer helemaal ingeruimd ja. voor dit hele verhaal. Een ja. grote kop. Uh, verderop nog een, een verhaal ja. hoofdredactioneel ja. commentaar. Dus we pakken zelf flink uit. Is dat nou terecht? Of, of nou ja, nu... het is altijd een beetje moeilijk om over jezelf te berichten. En Ik denk dat elk medium uh, zichzelf uh, net iets meer in de etalage zet... als het om goed, goed nieuws gaat. En net iets verder wegstopt als het om slecht nieuws gaat. Dan de collega's... Uh, dus, uh, dus dit is allemaal menselijk. Ik schrok er wel van toen ik de krant uit de bus haalde. Uh, dacht ik, dit zijn uh, grotere letters dan de Telegraaf gebruikte... toen ze een paar weken geleden zo'n zware campagne tegen Rut aan het voeren wa uh, uh, waren. En dan met een, een, een uh, citaat van de hoofdrecteur, meteen in de, in de inleiding of de eerste alinea. Dus vond ik het een beetje gechargeerd voor wat het is. En aan de andere kant, wat ik daar juist zei, het is een belangrijke ja, zaak. Want ja. ze doen het ook uh, eigenlijk uiteindelijk voor de, voor de journalistiek, natuurlijk zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, ze eisen nu uh, excuses van het kabinet... Uh, Denk je dat dat... Uh, nou ja, inderdaad. Omdat het al drie keer gebeurd is denk ik dat het wel heel belangrijk is dat de journalisten weten... Uh, dat ze zijn gewoon hun werk aan het doen... Dus ze worden drie dagen in een cel neergezet. Dat, dat is natuurlijk schandalig. Dus ik vind dat eigenlijk wel goed... dat, als, uh, ja, dat daar ook politieke vragen over gesteld uh, gaan worden. Ja. Oké, okay, um, nou dat is dat, de Telegraaf. Dan uh, toch even over NRC, Peter, want je bent ja. hier nu even weer. Uh, want de, de afgelopen tijd lagen jullie toch ook een beetje... in, uh, ja, in ieder geval onder het vergrootglas, zullen we ja. maar even zeggen. Ja. Uh, het ging met name over uh, Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van NRC Next. Die, uh, ja, die, zou, die is eerst aan de kant gestapt. Mm. Ging columns schrijven is uiteindelijk nu helemaal weg. Ja. En het ging toch over een ander inzicht voor uh, nou ja, wat, wat er met Next moet gebeuren. Wel ja, klopt. En het is altijd moeilijk om daarover te communiceren... omdat het altijd over mensen gaat. En dus ook over, over persoonlijke dossiers en... en uh, ik denk dat het dat goed is om daar terughouden in te zijn. Maar het klopt dat... Uh... Onder meer door het plan waarover ik hier vroeger nog uh, gesproken heb. Uh, we hebben op een bepaald moment een plan gehad om ook het handelsblad ook in de ochtend uh, te brengen. Dat is om allerlei technische uh, redenen zeker voorlopig niet, uh, niet haalbaar. Uh, daarom willen we next een beetje op een andere manier gaan, uh, gaan maken. Om uh, ook NRC-journalistiek in, in de ochtend sterker te maken. En daar hadden Rob en ik duidelijk, en in, zelfs niet in collegialiteit, maar in de grootste vriendschap, een, uh, een ander beeld uh, uh, over. Jij zit meer op de lijn van het moet meer een nieuwskrant zijn. En hij zit meer op de lijn van laat die agenda's nou een beetje los. En dat, dat, dat heigerig nieuws, we gaan veel meer zelf de agenda ja, bepalen. ik zit op de lijn van en-en. Uh, ik zit op de lijn van ook in niks. Uh, een Nikst lezer moet ook weten uh, wat er in de wereld gebeurt... zonder dat hij de dag ervoor het, uh, de hele dag op internet uh, gezeten heeft. Die moet En dat aparte verhaal lezen zoals vandaag. Ben ik heel trots op niks, waar we een heel mooie uh, interview hebben... met de, de directeur van dat asielcentrum in, uh, in Friesland... waar de zogenaamde moordenaar van Vaatstra... Um, uh, destijds uh, uh, zou gezeten hebben. En dus die mevrouw die, die beschrijft een heksenjacht van destijds. Heel mooi interview. Maar tezelfde tijd heb je ook een stuk nodig over het feit... dat PSV uit de, de, de Europese competitie uh -huh. is uh, gevoetbald. Uh, en dus ik zit meer op die lijn van... En, en dus zo'n groot verschil was het ook uh, uh, niet. Zo'n groot verschil van mening. Maar Rob zei wel van kijk, deze agenda uitvoeren is minder mijn agenda. En dan ga ik liever iets anders uh, uh -huh. uh, doen. Want uh -huh. dat heeft toch wel geleid tot... tot we, nou, we hebben ook best wel veel ingezonde brieven toch ook... mensen ja. Die, die zich roeren, er was zelfs een hele actie uh, is er ja. op touw gezet... iemand die handtekeningen ja. ging inzamelen. Dat nou, geeft toch aan dat dat blad ja. in een korte tijd toch, toch een positie heeft gevonden Ja, worden. heel juist. En dat is met elke krant zo. Dat dus ook met Park zo. Of met elk, met, uh, de, we, we zitten in een sector waar er ongelooflijk emotionele verbinding is... van de lezer met zijn blad of met, uh, met uh, haar krant. Uh, uh, en, en gelukkig maar, hè, uh, niet zo lang geleden... toen we uh, in het C handelsblad van Broadsheet op tabloid uh, uh, brachten... en vroegen aan de lezers, vertel eens wat u daarover vindt. Toen reageerden 13.000 mensen die vulden een vragenlijst van 40 vragen in. Nu kan je voor andere producten eigenlijk niet voorstellen... dat er zo massaal gereageerd wordt. Mm. En dus inderdaad, uh, uh, één, media hebben al de neiging om naar media te kijken. Dus zo'n verschil van mening wordt al heel erg uitvergroot... in de andere media nou ja, overigens niet... Goed, hij moet het veld ruimen. Ja, dus dat is wel een, een, een belangrijke zaak. En twee, lezers die elke dag, die elke ochtend in het geval van niks... die krant uit de bus halen, die hebben natuurlijk een emotionele binding... met uh, Next, en met de hoofdredacteur daarvan of met de redactie daarvan. Mm. En dat zorgt dus voor veel, uh, veel commotie. Ben je NRC-lezer, Marie? Ik ben een, uh, een, uh, echt een hele trouwe NRC-lezer. En dan 20 het Handelsblad of, of Next ook? Nee, uh, het NRC Handelsblad. NRC Next lees ik uh, daardoor minder. Wat ik wel altijd ontzettend knap heb gevonden bij NRC Next... is om uh, zo'n krant zo anders te maken. Het is echt een krant met een heel nieuw gezicht. Nieuwe vormgeving... Uh, een nieuw gevoel. En dat, uh, dat heb ik wel ontzettend knap gevonden. Ja, dat, er, ja. uh, dat daar iets nieuws voor gevonden was. Ja, ja. Ja. Ja, goed, uh, hoe beoordeel jij dit dan? Je hoort nu het verhaal van de der Meers, de hoofdredacteur. Uh, boven... Ja, het klinkt als heel logisch. En dat vond ik eigenlijk al uh, een tijd in de pers. Nu ik dit verhaal... Er zijn gewoon twee verschillende meningen over de invulling van een krant. En als de hoofdredacteur... Uh, zelf uh, niet kan doen wat hij zelf graag wil... of hoe hij denkt dat de krant uh, moet zijn... dan is er ook maar één oplossing. Mm. En dat is ook om uh, weg te gaan. Want je, je kan niet een krant maken... Uh, die je niet vanuit jezelf maakt en naar je eigen visie. Dus als er een verschil van mening is over de visie... hoe de krant moet zijn, dan, uh, ja, dan, dan ja. moet één en uh, iemand gewoon ja. zelf de eer aan zichzelf houden. Ja. Peter, en dan was er nog de, de brief van Geert Mak, ouds redacteur... Uh, ja. die nog allerlei mensen daar kent ook. En nou, dat, dat ja. schreef hij ook in zijn, ja. uh, in zijn stuk in de Groene Amsterdammer ja. was dat. Uh, want ja. hij herkende zijn NRC niet meer. Ja, maar goed, ik heb er toen op gereageerd op die brief. Uh, uh, ik, was, ik was en zeer erg gekwetst. Ik was eigenlijk niet. Papa was niet boos, papa was uh, gekwetst. Het was een beetje dat gevoel, <lacht> maar zeer erg gekwetst. En niet persoonlijk, maar omdat hij een redactie beschreef... en een krant beschreef... Uh, die niet is, uh, uh, zelfs de, de, niet alleen ik, maar ook op de redactie... was er een grote boosheid over het feit dat Mac uh, zonder kennis van die krant... zo'n dingen... Uh, maar uit dat beweren. stuk van hem bleek juist ja, dat hij juist ja. contact had met mensen... leek het wel van de redactie. Nou, die dat dat dan blijkbaar... was het net, dat suggereert hij. En, dat, uh, en hij beschreef daar een krant uh, die uh, enkel een lifestyle doet. En ik, ik heb toen in mijn reactie heb ik de krant gepakt van ja, de dag waarop ja. hij die brief schreef... en uh, gezegd van Geert, de krant die jij beschrijft en de krant die ik beschrijf... Uh, de, of die ik hier voor me liggen heb, zijn twee andere kranten. En beste Geert, ik ben nu 2,5 jaar hoofdredacteur van die krant. Je bent in die 2,5 jaar nooit op de redactie gekomen. Kom af, kom, ja. en kom is, hij al, is hij al geweest oh, of niet? Tot mijn spijt nog niet, maar misschien <laughs> komt hij als we straks in Amsterdam komen met de uh, met, uh, NRC. Binnen ja, een paar oh ja. weken dan uh, wonen we op enkele uh, honderden meters van elkaar. Dus dan is hij meer dan welkom om eens te komen kijken. Ja. Hoe die generatie nu, met evenveel inspanningen als hij destijds heeft gedaan, proberen die kwaliteitskrant te maken met vallen en opstaan ongetwijfeld. het ja. wel. En dan maak ik net een beetje een flauw grapje door te vragen... of dat ja, Jan en Jantje, en, en vroeger is er ook een Jannetje... want dat is natuurlijk in die andere kwestie geweest, uh, Janne Jannetje Koelewijn. Koelewijn. die ook <laughs> eerst weg zou bij de krant, toch uh, is gebleven. En dat ontlokte, uh, ik dacht dat het Jan Heemskerk was... die ook in dit forum zat. Hij dus ja, zei, ja, dan gaan ze dus de oude journalistiek voorrang geven... boven de jonge honden, want Rob, je uh, uh, moet dus weg... Um, uh, en, en, en Jantje Koelerwijn mag blijven. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, nou, ik zie niet in waarom Jannetje Koelerwijn weg zou moeten... Uh, zeg maar even zonder dat ik Rob daarbij wil betrekken. Maar Jannetje Koe, uh, Janne Koelewijn heeft gewoon in deze hele zaak... Uh, um, met het verhaal van Friso... gewoon gedaan wat zij als journalist moet doen. Namelijk gewoon haar werk. Ze is een journalist Ze is op een plek waar het op dat moment gebeurt. Waar uh, heel Nederland nieuwsgierig naar is. Zij moet als journalist dan gewoon haar verhaal maken. En kijk naar Peter, dan is uh, het... Uh, Peter is zeg maar in functie, en het is de taak van Peter... om te beslissen wat hij met de informatie van Jannetje doet. Maar ja. Jannetje heeft nergens een fout gemaakt. Ze nee. heeft gewoon nee. een een journalistiek stuk afgeleverd... waar heel Nederland op dat moment nieuwsgierig naar was. Het is de hoofdredactie ja. dan beslist. Ja. Wat gaan we daarmee doen? Peter, ben je ooit overwogen om zelf daar consequenties uit te trekken? Ja, of? natuurlijk. Ja. De, en de, ik heb dat ook eerder al eens verteld. Dus als er iemand weg moest, was het niet Jannetje, was het ik. Want het is niet Jannetje die de fout gemaakt heeft. Het is de organisatie die een fout gegaan is. De keten heeft niet gefunctioneerd. De sluizen hebben niet gefunctioneerd. Zoals die moesten functioneren. We hebben dat ook laten onderzoeken door de ombudsman van de Volkskrant. Die heeft daar een hard oordeel over... Geveld. We hebben dat onderschreven. Uh, en, uh, ook, uh, dat is algemeen bekend. Ik heb toen mijn excuses ook, uh, ook moeten aanbieden. Uh, mm -hmm. uh, dus als iemand moest weggaan was ik het. Ik heb daar ook over gesproken. Met, uh, met name met de redactieraad. Die uh, bij ons daar uh, ook een, uh, een belangrijke rol in speelt. En toen hebben we eigenlijk gezamenlijk besloten... dat het uh, uh, geen stap vooruit zou zijn als ik zou, zou uh, weggaan. Maar daarom dus ben ik zo blij dat Jannetje... die op een bepaald moment uh, zei van... ja, maar ik kan niet blijven functioneren... want uh, die kritiek uh, blijft maar aan... Houden, ben ik ongelooflijk blij dat Jannetje, Jannetje blijft? En ik vind het dus ook heel erg fout om Jannetje weg te zetten als oude journalistiek. Jannetje ja. uh, mag dan 50-plusser zijn. Ze heeft een gouden pen en is een van onze allerbeste interviewers. Daar ben ik het helemaal dus, mee uh, eens? Ja. Dus okay. laat haar alsjeblieft berekenen nou, en die stukjes schrijven. Is bij ja. deze gezegd. Nog even heel kort naar de Wereld Draait door, want dat was ook nog wel een weekje voor dat programma. Uh, ze hadden uh, de, die, die, die, die, die parodie op Beboezeld Vrouwen. Nou, dat werd door uh, heel veel mensen niet leuk gevonden. Uh, Lucky TV van de week met, uh, met Nethan Yao die is al. Alleen woorden in de mond hadden gelegd. En dan was, misschien dat was het hoogtepunt eigenlijk. Want daar gaat het nu nog steeds over. De gebraden houtsnip. <laughs> uh, die daar uh, klaargemaakt werd en omgegeten door Matthijs en Peter en de Vries. Uh, wat vond jij daarvan? Uh, ja, ik, ik, uh, ik kan daar uh, moeilijk boos over worden eigenlijk. Uh, ik, uh, ik denk dat het gewoon. Uh, ja om met Maxima uh, de woorden te, te spreken, een beetje dom is... om een bedreigde diersoort op de televisie ja. te gaan opeten. Nou, vooral omdat de vader zelf een programma dat, dat heeft dat vroege vogels ja, heet. Precies, en die waren ja. ook heel boos nee, natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook altijd zo. Als je dit soort dingen gaat doen... maar ik kan me er niet serieus over opwinden, helaas. Nee, maar uh, dat, dat laat ik aan Marjan Ja, want Peter, de, de Partij van de Dieren heeft vragen die hierover ja, gesteld. Ja, ik, ik zit op diezelfde lijn. Ik denk van, moet je het doen? Het is een soort student die grap maar weliswaar een student die kozen grap die uitgezonden wordt... voor meer dan een miljoen mensen. Um, en dan krijgt die grap natuurlijk een omvang. Um, dus uh, aan de ene kant zat ik daarnaar te kijken... en zat ik eigenlijk wel hartelijk te lachen, vrees ik. Excuus, Marian Thieme. Um, en aan de andere kant denk ik, oh, dit zal tot iets leiden. En in dit land... Leidt het dan tot parlementaire vragen? En, tot, en dan denk je ook van: zijn we nu niet een grap uit zijn verband aan het trekken? Ja. En ja, de, de, de houtsnippen, bekas, iedereen kent nu het mooie Franse woord bekas ja, uh, ja. in dit land, uh, die zijn niet uh, voor niets uh, beschermd. Dus ja, die beestjes uh, zijn, zijn terecht beschermd. Dus uh, er is wel een reden waarom we dat niet moeten doen. Maar het is al bij al een beetje, lijkt mij een beetje uit de hand gelopen studentengrap. Zo, ben je blij uh, dat je Vlaming bent? Dat ben ik blij dat ik Vlaming <laughs> ben. Maar ook in Vlaanderen is de bekas beschermd. Oké, okay. <laughs> hey, dank dat jullie er waren. Marine, net schaapman voor de eerste keer. En kom graag een keer terug. En Peter van der Meers, uh, NSC Handelsblad. Hartelijk dank. Uh, we gaan naar de quiz. Dit is Radio 1 Lunch. Want het is vrijdag en dan weet je het nooit. Dan kan er maar zo een, een gelijke stand uitkomen. En uh, dan moeten we eventueel een beslissingsronde spelen. Dus daar moeten we de tijd voor vrij houden. Kandidaat van vandaag heet Vincent Prast. Hij is 41 jaar en komt uit Ruurlo. Vincent, hartelijk welkom. Goedemiddag. En collega, moet ik zeggen. Ja, ja klopt. Radiomaker. Ja, jij draait plaatjes bij. Welke omroep? Uh, Achterhoek FM. Dat is in, uh, in Lochem en in Vorden. Aha. En wat is de grote hit daar op dit moment? Oh jee. Uh, het is veel Nederlandstalig. Eh... Uh, uh, vooral uit de Achterhoek, ik weet niet of je het duo kent, draai ze veel. Uh, ik, ik heb, ja, heb, nou, heb alle cd's in de kast. Dan. Ja, dat, dat wou ik zeggen. <laughs> nee, veel, veel Nederlandstalig. Ik heb geluk dat ik zelf uh, support ben. Dus ik kan alles zelf doen, de knoppen zelf. Ik kan zelf de platen draaien. Ik zit niet aan een playlist vast. Dus ik, uh, ja. ik draai nog wel eens van alles gewoon wat er maar op dat moment in me opkomt. Ja, hartstikke goed. En dat, dat kan zijn van Jan Smit tot een, een piratenkraker, oude, ouderwetse piratenplaatjes. Dat, uh. geeft, dat geeft de meeste passie, dus dat is ja, goed. Nu moet je het nieuws uh, gaan doen, want uh, 77 punten is de hoogste mm -hmm. score. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. Ja. The national News Quiz. I'm not happy at all. This meeting will be long. These are very important negotiations. And complicated. Clearly at a time when we're making difficult decisions at home over public spending, it'd be quite wrong. It is quite wrong for there to be proposals for this increased extra spending uh, in the EU. Unfortunately, this issue only comes up every seven years. Ja, Om twaalf uur is de top over de toekomst van de EU weer hervat. EU-president Herman van Rompuy raden de regeringsleiders al aan... om extra ondergoed mee te nemen. Vraag 1, maar dat is waarschijnlijk niet het enige dat Mark Rutte heeft ingepakt. Wat neemt hij naar eigen zeggen altijd, in de meest figuurlijke zin van het woord... mee naar dit soort onderhandelingen? Volgens mij een geladen pistool. Ja. Uh, hij houdt dat uh, pistool trouwens voorlopig in zijn zak, uh, heeft hij gezegd. Vraag 2. De top is uh, nodig ook, want er is opnieuw een land dat noodsteun wil. Welk land heeft gevraagd om 17 miljard euro aan noodsteun? Uh, ik denk dat dat Spanje is. Dat is niet goed. Het is uh, Chypre... Cyprus. Cyprus heeft onder andere sterk te leiden door de crisis natuurlijk in Griekenland. Het land is overigens ook voorzitter van de Europese Unie, Cyprus dus. Vraag drie is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt drie mogelijke antwoorden te horen waar het bij hoort. En aan jou de zaak om dat te ontcijferen. Dit aanbod kon ik niet afslaan. Dat is de kop en gaat dit over... ondanks dat, uh, één, ondanks dat veel asielzoekers in Amsterdam niet in wilden gaan... op het aanbod van staatssecretaris Teven... zijn er ook enkele die welwillend zijn om te vertrekken. Twee, de BBC heeft een nieuwe algemeen directeur... en ondanks dat de Omroepstichting onder vuur ligt... heeft deze Tony Hall geen moment getwijfeld over dat aanbod. Of drie, Boudewijn Zende kreeg het aanbod assistent trainer te worden van Chelsea... en kon daar geen nee tegen zeggen. Dit aanbod kon ik niet afslaan. Ik denk dat het drie is... Kop uit het AD, inderdaad. Het gaat over Zenden, de nieuwe assistentcoach daar bij Chelsea. We gaan naar vraag 4, dat is een vraag over het voetbal. De Nederlandse clubs boekten Europees mindere successen de afgelopen dagen. PSV ligt uit de Europa League door te verliezen van Genneper. En ook FC Twente is klaar in Europa. Tegen welke ploeg speelde Twente gelijk? Hannover 96. En dat is goed. We gaan naar vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het tekent in de JOVD niet dat alles wat vinden of willen altijd gebeurt. Wie is deze man? En het is niet Sinterklaas. Nee, van... het is een VVD'er. Maar wie is Zou het? het... Is het opstelten? Het is opstelten, ja, inderdaad. Is het opstelten. Hij reageert hier op de kritiek van de JOVD-voorzitter... dat ze geen spreektijd hebben gekregen op het VVD-congres... dat morgen wordt gehouden. Wat is de naam van die JOVD-voorzitter? Oeh. Uh... Nee, weet ik niet. Jari Vos is uh, de naam, onthoud, onthoud die naam... want ooit was Mark Rutte JOVD-voorzitter... Ja, ja. en die heeft het toch geschopt tot premier. Heeft hij mooi goed gedaan. Ja. Laatste <laughs> vraag. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus uh, niet een persoon, maar een onderwerp uit het nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Dit jaar toonde ik drie royale zussen. Drie. Ik was al goed, maar nu ben ik de beste. Als je me al hebt, plak je er een van me op de deur. 1. Ik ben uitgeroepen tot het beste goede doel van 2012. Uh, ja, dat heb ik ergens gelezen. Uh, wat was dat ook alweer? Uh, kinderpostzegels? Ja, dat is hem inderdaad. Het de ja. ja, je hoorde hem niet eerder aankomen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, dat is jammer, want uh, ja, dat, dat, dat kost je toch een hoop punten. Mm -hmm. um, ja, Kinderpostregels inderdaad. Uh, die de, de, de drie royale zussen, dat waren natuurlijk de drie prinsesjes. Ja, die ja, stonden dat erop. Op. Ja, het uh, nou, ja, is nu een goed doel, het beste doel. En uh, je weet dat uh, als je die Kinderpostregels dan hebt gehad... dan moet je er altijd eentje op de deur plakken... dat, ja. dat ze weten dat er al iemand geweest is. Um, je komt op vijf. Uh, dat betekent trouwens dat er zestien nodig zijn om te winnen. En dat kan uh, nog wel gewoon. Ik bedoel, daar hebben we in principe de tijd voor. Mm -hmm. uh, dus dat wordt nog heel spannend. We gaan kijken hoe we dat gaan doen in deel 2 van de quiz zometeen. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Ik ben het uh, niet eens met die bezuinigingen. Dit is gewoon verkiezingsbelofte. Die worden zelden waargemaakt. Eens? En als consument denk ik, moet je gewoon betalen voor de zorg die je afneemt. Heeft het ook niet te maken met de levensstijl? Mogen wij ook eens een klein beetje, met, via belastingmaatregelen, mogen we er wat bij gaan krijgen? De minister-president houdt het Nederlandse volk een fopspeen voor... In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Elk downloadverbod is uit Den Boze. Staatssecretaris Steven wil illegaal downloaden met een wet verbieden. Eerder dit jaar stemde alleen zijn eigen partij voor zijn voorstel om dat te regelen. Maar gisteren bleek dat de PvdA wel kan leven met een verbod voor de handel in illegale downloads. Dus elke downloadverbod is uit een boze. Dat is de stelling, bent u het daarmee eens of oneens. Een sms staat naar 7070. U kunt gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl is de website. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We gaan zometeen de ontknoping krijgen van de nieuwsquiz van deze week. Wie gaat dat worden? Vincent Prast of de man die dit, deze week al 77 punten neerzetten? Um, we gaan dat zo meemaken in deel 2 van de quiz, maar eerst even een muziekje om te pauzeren. Hier zijn de maisonets. The the They tell me Even nieuw en uh, de mezonet, was dat uit de jaren tachtig ergens. We gaan uh, de ontknoping krijgen van de nieuwsquiz van deze week. Vincent Prast is de kandidaat van vandaag. 41 jaar uit Ruurlo. Um, scoorde dus net 5. Dat betekent dat de 16 goed moeten zijn, Vincent. En dan ga jij over die 77 heen. Lukt je dat niet, dan is mee met de boer. Uitdrachten de winnaar. Maar je hebt het helemaal in eigen hand. want ja. Dat kan gewoon. 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen. Ja. Um, als die gesteld is, moet jij het antwoord geven. Of je zegt pas. Dat of is enige. eigenlijk uh, de enige spelregel. Helemaal duidelijk. <coughs> nou, dan gaan we beginnen. Kom de Nationale Nieuwsquiz. Over welk kledingstuk is gisteren een tentoonstelling geopend in Utrecht? Spijkerbroeken. Goed, op welke Europese regeringsleider is zware druk uitgeoefend... om geen veto uit te spreken op de EU-top? Eh... Uh, eh... Uh, pas. Cameron. Wetenschappers hebben ontdekt dat een eiland in welke oceaan... helemaal niet bestaat? De ja? Dat is goed. Hoe heet de zwemster die het Nederlands record op de 100 meter rugslag heeft verbroken? Pas. Kira Toussaint. Bedrijven in de VS zouden in de rij staan voor welke gevallen topambtenaar? Uh, DSK? Nee. Petraeus. De president van welk land wil de naam van zijn land veranderen? Pas. Mexico. Wat is nog niet gestopt na de invoer van het nieuwe pinnen volgens het programma Zembla? Uh, uh, fraude. Fraude met pinpassen. Ja. Skimmen. Skimmen? Ja. Nou, je zei het bijna gelijk. Die tellen we mee. De wethouder van welke plaats is bedreigd in verband met de nieuwbouw van een verzorgingstehuis? Eh, uh, waar hadden Kampen. In welk Afrikaans land is een Nederlandse natuurfotograaf neergeschoten? Pas. pas was in Kenia. Hoe heet de minister die Curaçao heeft opgedragen flink te bezuinigen? Timmermans? Ronald Plasterk. Met het uitzenden van welke sport stopt RTL, waardoor het achter de Familie decode 1? verdwijnt. Dat is goed. Uit welk land komt de zogenaamde ijsmoordenaar? Die is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Amerika. Oostenrijk. Hoe heet Oostenrijk. de tattooartiest die zijn eigen museum niet meer in mag? Uh, Schiefmacher. Dat is goed. In de VS is het de eerste officiële dag van de kerstinkopen. Hoe wordt dat wel genoemd? Uh... Bas. Black Friday. <hacht> Dat dan heel druk is in allerlei winkels, vermoed ik. Um, ja, je moest te nee. vaak passen, denk ik. Hè? Nee, dat gaat hem niet. Nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat hem niet worden, inderdaad. Want je moest er 16 hebben en het zijn er nu 5. Dus dan kom je op 25. Nee. En dat betekent dat je het normale prijzenpakket mee terugkrijgt naar, naar Ruurlo. Um, dus dat betekent de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Mm -hmm. Maar, dat is één voordeel, je maakt daar wel de blitz mee. Dat is waar. Dus hey, hartstikke mooi. Ja, leuk dat je er was. Goede reis ja, terug. En, uh, wanneer heb je weer je programma? Uh, aanstaande maandag tussen 3 en 5. Ik neem aan dat je even een plaatje voor ons draait. Doe we. Goed. <lacht> Doeg. Um, ja, en dan de winnaar uh, van deze week is uh, Mehmet Boer uit Drachten. Met zijn 77 punten is hij uh, de absolute winnaar van deze week. Maar uh, helaas kunnen we met niet bereiken. Nou ja, vertel het hem als je in de buurt van Drachten bent. Uh, hij heeft er ook nog eens een keer 300 euro bij gekregen. Dus gefeliciteerd daarmee. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in. Vrijdagmiddag live. Topadvocaten Benedikt de Fiek. Ik ben heel ongenuanceerd, vind ik zelf. En heel dominant. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Volgens mij is ironie. Ja, daar moet je soms inderdaad een beetje lang over nadenken. Veel satire. En live muziek van Anders Soldaat. I can't U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Er is een nieuw Nederlands magazine met zo'n 25.000 buitenlandse correspondenten. 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers.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 Tijdens internetbankieren plunderen ze uw bankrekening. Bij het pinnen wordt uw bankpas gekopieerd en misbruikt in het buitenland. Wie beschermt ons tegen deze cybercriminelen? De onderwereld online in Zembla vanavond 10 voor half 10 bij de fara op Nederland 2. Dit is Radio 1.